Goedemiddag, koningin ziet hoofddoekje niet als symbool van onderdrukking. Amsterdamse burgemeester haalt uit naar het kabinet... en makelaar somber over de huizenmarkt. Het is bewolkt, in het midden en zuiden van het land valt wat regen. In het noorden is het droog, daar is ook wat zon... en het wordt ongeveer 10 graden. Morgen wisselen bewolkt, een graad of 7... maar door de frisse noordwestenwind voelt het dan kouder aan. In het weekend nog wat frisser en s'nachts gaat het vriezen. Koningin Beatrix vindt het maar onzin... Dat ze door een hoofddoek te dragen in de moskee... bijdraagt aan de onderdrukking van vrouwen. Dat zei de koningin na afloop van haar staatsbezoeken... aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman... in een gesprek met de Nederlandse pers. Ze ging in dat gesprek in op kritiek die was geuit door de PVV... en de aangekondigde Kamervragen. Verslaggever Menno Reemeyer. Net als vorige week zondag in Abu Dhabi... bezocht de koningin ook hier in Moeskat de grote moskee. En net als toen had ze ook nu haar kleding aangepast. Haar hoofd bedekt met een sjaal over de hoed en bij het binnengaan van de moskee de schoenen uit. Yes, it looks, it looks yes. Binnen kreeg de koningin, vergezeld door prins Willem-Alexander en prinses Maxima... uitleg over de bouw van de moskee, die in 2001 werd afgerond... en werd vernoemd naar de sultan Caboes. <laughs> much... Opnieuw dus in traditionele en aangepaste kleding. Een roze sjaal en een zwarte abaya. En ook prinses Maxima had haar hoofd met een sjaal bedekt. Oh, to be like that. Design. Ze toonde daarmee respect voor het land, de religie en de mensen, zei ze na afloop. Ze had er geen problemen mee gehad om zich aan te passen aan het land waar je bent. Het was om eerbied te betonen en dat had ze graag gedaan. Op vragen van de pers of ze niet verrast was door de kritiek vanuit Nederland... slaakte de koningin een diepe zucht en zei waar laat je je tegenwoordig nog door verrassen. Ook werd gevraagd of het niet een symbool van onderdrukking is, zoals de PVV vindt. Dat is echt onzin, was het antwoord van de koningin op zeer besliste toon. Voor veel vrouwen geldt hier juist het tegenovergestelde. Prinses Maxima vulde daarop aan dat twee derde van de studenten vrouw is... en 70% van de nieuwe werknemers vrouw is. Vrouwen hebben juist veel kansen hier om zich te ontwikkelen. In haar toespraak tot de Nederlandse gemeenschap zei koningin Beatrix ook nog... dat ze veel veranderingen heeft gezien in Oman. Te horen van, van u allen, en maar ook van de mensen in dit land... dat ze een hele snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat er heel veel gebeurt, ook heel veel goeds gebeurt. Dat ze er trots op zijn hoe ze in zo'n korte tijd zo'n ongeweldige ontwikkeling... ook in de hand hebben kunnen houden en stap voor stap met de mensen... Uh, deze ontwikkelingen hebben kunnen uitvoeren. Af en toe moet er ook wat sneller gebeuren. Dat, is ook, uh, dat gebeurt dan ook. In gesprekken met, zoals genoemd werd, de voorstanders van de veranderingen... hadden ze gehoord dat de protesten van vorig jaar een wake-up call waren geweest... en dat er veel veranderd was. De koningin had het over een verbetering van de rechten van de vertegenwoordigende raden... en het feit dat het parlement zelfs een voorzitter mag kiezen. Net als in Nederland voegden ze daaraan toe. Inmiddels is de koningin vertrokken uit Muscat en onderweg. terug. ...naar Nederland. Bij de van Menno Reemeyer... ...die dat staatsbezoek heeft gevolgd. Die staatsbezoek dus met gevoelige uitspraken uh, van de koningin... ...over uh, dat het onzin is dat een uh, hoofddoek een symbool is van onderdrukking. Voor de Partij van de Arbeid is Jeroen uh, Recour verantwoordelijk. Uh, woordvoerder moet ik zeggen, Koninklijk Huis, meneer Recour. Wat vindt u van de uitspraken van de koningin? Ja, ik... Uh, ik uh... Ik denk dat ze, dat ze zich toch nog uh, wat geërgerd heeft aan, uh, aan de opmerkingen van de PCC recentelijk. En eigenlijk al een, uh, een hele poos. En zich toch niet goed door de premier uh, vertegenwoordigd voelde. En uh, toen zelf maar heeft bedacht uh, dat we dat te dat doen. De premier dus ik hoop u... eigenlijk dat de premier gewoon weer heel snel voor de koningin gaat staan. En dan gaat verdedigen. Ja, U vond het niet handig van de koningin? Nou, het is een heel politieke uitspraak hè?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 Nou, dat ze die doek om, om heeft uh, bij het bezoek van een moskee is niet meer dan terecht. Het zou zeer onbeleefd zijn uh, als ze dat niet had gedaan. Dus uh, daar zit je het probleem niet. Het probleem, voor zover er het, het probleem is, uh, zit hem in haar uitspraak uh, dat, uh, dat, uh, dat hij, die hoofddoek niet uh, voor, uh, voor uh, onderdrukking staat. Want? Nou, nogmaals, daar denkt uh, dit kabinet uh, een slag anders over. Het lijkt een beetje eigenlijk op wat het, het nieuwe CDA vindt. Uh, maar, dat, maar dat oude CDA samen met het kabinet uh, denkt uh, daar toch een slag anders over. Zie je ziet de integratienota en, en de toon van het regeerakkoord? Maar daar denkt de PVV natuurlijk helemaal anders over. Dus binnen het kabinet is dit een uitspraak die toch niet heel lekker zou vallen. En wat vindt u ervan? Uh, ik zou zelf. Ik vind, ik vind het een beetje een zorgeloze uitspraak. Uh, ik denk dat die gedaan is omdat ze zich slecht beschermd voelden, wat gepergd voelden. Maar het ligt wat genuanceerder. Vaak is een hoofddoek een, een, een symbool van identiteit. Maar het kan ook best wel eens op of, of onderdrukking duidelijk. Uiteindelijk gaat over de vrouw er zelf over of ze een hoofddoek aandoet of niet. Hoor. Dat, uh, ja. dat is de bottom line. Wat gaat u er uh, verder uh, mee doen? Uh, gaat u erover door? Nou ja, ik, uh, ik denk dat ik zelf niet het hardst hoef te lopen. Ik vermoed dat de PVV uh, inmiddels al lang de uh, bovenop gesprongen is. Maar ook wij willen natuurlijk wel weten wat nou precies het kabinetstandpunt is. Want daar gaat het over. De koningin is onschendbaar. De minister die is verantwoordelijk voor wat de koningin zegt. En die moet nu dus de koningin gaan, gaan verdedigen. Daar zijn we wel heel benieuwd naar. Want het is niet in lijn met wat het kabinet tot nu toe heeft gezegd. Duidelijk standpunt. Ik dank u wel, meneer Rekour van de Partij van de Arbeid. Graag gedaan. Burgemeester de Van der Laan van Amsterdam. Eens even kijken. Nee, we gaan nog even door met wat andere reacties. Die zijn ook net binnengekomen op de uitspraken van de koningin. Het CDA-regeringspartij is het eens met de koningin. Kamerlid Smilde heeft er zich helemaal niet aangestoord aan die uitspraken. Volgens haar is de uitspraak helemaal in lijn met wat minister Roosentaal eerder deze week heeft gezegd. De VVD wil niet reageren. De PVV heeft er ook nog niets over gezegd. Dat hoort meneer Koer van de Partij van de Arbeid dan ook gelijk. En... Premier Rutte antwoordde vandaag op eerdere kamervragen van de PVV... dat bij een bezoek van de koningin aan een gebedshuis... de kledingvoorschriften worden gerespecteerd. Dan de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan. Die heeft forse kritiek op het cultuurbeleid van het kabinet. Hij ergert zich aan de botheid waarmee er wordt bezuinigd, zegt Van der Laan. Daarvoor zeg ik, bezuinigen moet, maar kapotmaken hoeft niet. Maar er komt iets bij. Er zit een grimmigheid in die ons extra kwaad maakt. Uh, en die grimmigheid die richt zich... Niet alleen op kunst, maar die richt zich misschien wel ook op Amsterdam. En op wat, waar Amsterdam voor staat. En Van der Laan zei dat bij het afscheid van Hedi Dancona... als voorzitter van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het is eigenlijk ook een aanval, zei hij, op de Hedi's van onze stad... die de stad tot een humane, beschaafde en vrijzinnige stad maken. Al dus Van der Laan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 De Amsterdamse haven heeft het afgelopen jaar 3% meer goederen overgeslagen dan in 2010. En daarmee heeft Amsterdam een beter jaar achter de rug dan de haven in Rotterdam. Die een groei zag van iets minder dan 1%. De Amsterdamse haven deed het vooral goed in de eerste helft van 2010 en moest het vooral hebben van de overslag van olieproducten. Die steeg met 9 procent. En ook legde er vorig jaar een record aantal zeecruiseschepen aan in de Amsterdamse haven, namelijk 123. 34 procent meer dan het jaar ervoor. In Burma heeft de regering een wapenstilstand gesloten met rebellen van het Karenvolk. Die vechten in het oosten van het land al ruim 60 jaar voor onafhankelijkheid. En bij die strijd zijn duizenden doden gevallen. Er is nu afgesproken dat de partijen met elkaar gaan praten. Ook worden landmijnen opgeruimd en krijgen vluchtelingen de kans om terug te keren. Correspondent Michel Maas. Er zijn een hele hoop positieve berichten op dit moment. En de veranderingen, de democratische veranderingen, gaan veel sneller dan de mensen hadden gedacht. En het is, er wordt ook, het wordt steeds geloofwaardiger. Zo geloofwaardig dat bijvoorbeeld ook Aung San Suu Kyi, de oppositieleidster, die heeft nu de, het streven naar democratisering van de regering helemaal ondersteund. Die doet mee met uh, verkiezingen 1 april. Dus, en die heeft ook het buitenland opgeroepen om deze nieuwe regering in Burma te steunen bij zijn hervormingen. Uh, in de hoop dat die hervormingen door zullen gaan en dat Burma uiteindelijk een normaal een democratisch land zal worden. Birma, dat lange tijd geregeerd werd door een militair bewind... dat de miljoenen Karen met harde hand onderdrukte. Er is sinds een jaar een burgerregering... die voorzichtig democratische hervormingen doorvoert. Een vredesregeling met etnische minderheden... is een voorwaarde voor het Westen... om de sancties tegen Birma op te heffen. Ja, het gaat slecht met de huizenmarkt. Niet alleen werden de laatste drie maanden van vorig jaar... 13 minder huizen verkocht dan het jaar daarvoor. Ook de gemiddelde huizenprijs daalde met meer dan 4 Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de makelaarsvereniging NVM. En dit jaar zal het wel niet veel anders worden, denken de makelaars. Voorzitter Hukker spreekt over weer een moeilijk jaar. En dat komt niet alleen door de huidige eurocrisis. Ja, je kunt niet alleen de eurocrisis natuurlijk de schuld geven. Er zitten weer bezuinigingen aan te komen. Het ontbreekt aan een toekomstperspectief voor wat betreft de woningmarkt. Hoe is de huurmarkt en de koopmarkt? Hoe sluit die op elkaar aan? Het vele aanbod maakt kopers schuw. Uh, dalende prijzen betekent dat ook kopers zeggen is dit wel het moment om uh, in te stappen. Uh, verkopers die natuurlijk nog uh, met een woning zitten die al te koop stond voor de crisis op een veel te hoge prijs. Uh, dus het is eigenlijk een combinatie van factoren uh, die versterkt wordt door de problematiek in de financiële wereld. Uh, dus de, de beperking eigenlijk van de, van de kredietverlening. En dat zorgt gewoon voor uh, slechte rapportcijfers. Ja, en die slechte rapportcijfers, die uh, heeft het kabinet geprobeerd weer wat omhoog te krikken door de overdragsbelasting te verlagen. Maar die maatregel, die stopt. Nou, of die stopt, ik mag aannemen dat die foute maatregel niet genomen wordt. Dus dat de verlaging van de overdrachtsbelasting in ieder geval verlengd zal worden. Want daar zijn op dit moment de kopers die zich op de markt bewegen. En ze hebben toch het afgelopen jaar 120.000 kopers op de markt een huis gekocht. En die zijn superblij met de verlaagde overdragsbelasting. Maar terecht is het zo dat die niet voor die opleving heeft gezorgd. Omdat de andere componenten gebrek aan vertrouwen de eurocrisis zwaarder hebben gewogen dan het voordeel van de overdragsbelasting. Wat moet er nou volgens u, volgens de makelaars, gebeuren om die markt weer uh, los te krijgen? Nou, je hebt gewoon rust nodig aan de ene kant, want dat vertrouwen dat, dat, dat zal je heel langzaam moeten terugverdienen. Maar uh, de markt zal gewoon zich resetten op een lager niveau en vanaf dat moment weer heel rustig gaan groeien. En ja, daar hebben we het mee te doen. NVM-voorzitter Hukker in gesprek met Bart Kamphuis. Sport. Alle Nederlandse tennissers die meedoen aan de kwalificaties voor de Australian Open... zijn nog in de race om het hoofdtoernooi te halen. Bij de mannen plaatsen Timo de Bakker en Igor Seisling zich voor de tweede ronde. En dat lukte Jesse Houtakalung gisteren al. En ook de twee vrouwen gingen door. Kiki Bertens versloeg verrassend de nummer 1 van de plaatsingslijst. De Russische Vesna Dolonst. En Bibiane Schoofs ging door naar wat je wel een thriller zou kunnen noemen. Ze won de derde set met 11-9 van de Kazachse Svedova. Het hoofdtoernooi begint... Maandag. En er zijn heel veel kinderen die naar de bekerwedstrijd Ajax-AZ willen. Zoveel kinderen dat Ajax het toewijzen van de kaarten heeft moeten stopzetten. De club was ervan uitgegaan dat 14.000 kaarten wel genoeg zou zijn. Daar was het aantal stadionstewards ook op afgestemd. Maar de belangstelling bij scholen en sportverenigingen is zo groot... dat die 14.000 kaarten vanmorgen al op waren, zegt de club. De hoeveelheid aanmeldingen overtreft op dit moment uh, eigenlijk verwachtingen... Ajax is op het moment druk bezig om de capaciteit te kunnen vergroten. Je moet begrijpen dat we ten alle tijde de veiligheid in het stadion willen waarborgen. Daarom zijn we op zoek nog naar stewards die, uh, die dat kunnen doen. En bij die wekenwedstrijd Ajax AZ volgende week donderdag worden alleen kinderen tot 12 jaar en hun begeleiders toegelaten. En alleen scholen en sportverenigingen kunnen zich aanmelden. Het is 14 over 1. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Koningin Beatrix heeft het bij haar staatsbezoek aan Oman onzin genoemd... dat een hoofddoek een symbool is voor onderdrukking van vrouwen. burgemeester de van der Laan van Amsterdam... heeft forse kritiek op het cultuurbeleid van het kabinet. Hij ergert zich aan de botheid waarmee er wordt bezuinigd. En het gaat slecht met de huizenmarkt. Niet alleen de verkoop daalt, ook de gemiddelde huizenprijs zakt. En de makelaars voorzien dit jaar nog geen verbetering. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoeveel verschillende wachtwoorden gebruikt u? De vraag is hoe lang we nog aan die wachtwoorden vastzitten. In Amerika gaan ze flink investeren in andere identificatiemethoden. Dan het radiodagboek. Dat gaat over Lisbeth Lis deze week. In de jaren 70 vierde zij succes aan de zijde van Ramses Shaffy, ondanks dat het de tijd was van drugs en veel drinken. deed Liesbeth daar niet aan mee. In de 70e jaren was het dus. Uh... Uh, veel dronken, dronken tol en dwaas en drugs. Maar aan drugs heb ik me niet uh, gewaagd... omdat ik dan zeker wist dat ik uh, niet wist de volgende dag... wat ik allemaal gedaan heb en gezegd en zo. En ik wil absoluut de controle uh, over mezelf hebben. Straks meer Lisbeth Lister. En dan half twee is er En de stelling dan, de reactie van de koningin is de politiek. Nou, als u het nog niet hebt meegekregen, dan denkt u welke reactie is dat dan? Al dagen wordt er gesproken over het bezwaar van de PVV tegen de hoofddoek... die koningin Beatrix droeg bij haar bezoek aan de moskee in Abu Dhabi. De koningin heeft nu zelf daar ook iets over gezegd. Echte onzin, noemden ze alle ophef. Opmerkelijk is dat zeker, want normaal gesproken reageert ze natuurlijk nooit op uitspraken van politici. De reactie van de koningin is de politiek. Dat is de stelling. We zijn benieuwd naar uw eens en oneens. SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. E-mail, Facebook, Twitter, YouTube, internetfora... en om je computer überhaupt te openen, overal heb je wachtwoorden voor nodig. De hele kunst om ze allemaal te onthouden. En we gaan met z'n allen onzorgvuldig om met die wachtwoorden. 10% van de Nederlanders gebruikt voor verschillende websites... hetzelfde wachtwoord. Wie droomt er niet van om een wachtwoordvrij leven te leiden? Nou, Amerika steekt veel geld in onderzoek... naar biometrische identificatiemethodes in het dagelijks leven. En zoiets zou de huidige wachtwoorden kunnen vervangen. Is dat toekomstmuziek? Lunch vraagt zich daarom af... hoe lang zitten we nog vast aan die wachtwoorden? En er is maar één die daar antwoord op kan geven... En die zit hier bij mij gelukkig. Paul ja, Ossendorf, futuroloog van beroep. U kijkt in de toekomst. Nou, kijk, in de toekomst, ik probeer uh, uit te zoeken... wat er zou kunnen gebeuren op het gebied van wetenschap en techniek. Technologie vooral, ja. hè? Ja, dus we hoeven nu niet te vragen of wij morgen de 100.000 winnen. Nee, uh, dat, dat zit er dat, helaas dat niet doet in. Niet. Nee. Uh, even over die wachtwoorden. Uh, daar gaat het toch vaak mis mee. Wat zijn de risico's van wachtwoorden? Nou, erg groot, want je, je geeft steeds meer van je identiteitprijs op het internet. En uh, als iemand dus achter jouw wachtwoord of wachtwoorden komt... ligt eigenlijk je hele hebben en houden op straat. Inclusief ja. de mogelijkheden om gebruik te maken van je portemonnee... of van bestelmogelijkheden. Ja. Of en, en vooral als we dus horen dat, dat veel mensen hetzelfde wachtwoord... voor allerlei ja. andere diensten gebruiken. Ja, dat, is, dat kan bijna niet anders. Omdat iemand die een beetje surft beschikt over tientallen wachtwoorden. En als je wat enthousiaster surft zoals ik... dan kom je ver boven de honderd Ja, Hoeveel hebt u er zelf? Ik heb ze nooit geteld, maar dat zal ergens rond de 100, 150 uh, liggen, schat ik. En dan ga je dus noodgedwongen naar hulpmiddelen uh, grijpen. Om toch maar te onthouden wat je daar allemaal gedaan hebt met die wachtwoorden. Ja. En dat betekent dat je of een programma koopt die alle wachtwoorden voor je onthoudt... maar helaas is dat met een wachtwoord beveiligd. Dus als dat uitlekt, ben je meteen alles kwijt. Of je krijgt het nog erger dat mensen de wachtwoorden op papier gaan schrijven... met het gevolg dat iemand anders dat vindt... en dan nog meteen in je hele hemmeren houden kan worden. Uh, het verhaal wat je eerder wel horen van mensen die hun pincode niet konden onthouden... dat op een briefje bij hun pasje bewaarden. Ja. of op het pasje zelf zetten. Dat is nog we Voorlopig zitten, zitten nog even aan die wachtwoorden vast. Wat is nou een slimme techniek? Hoe kan je nou een goed wachtwoord kiezen? Um, nou Een goed wachtwoord kiezen is... hoe meer je daarover vertelt, hoe onveiliger dat het wachtwoord woord wordt. Uh, veel bedrijven voeren bijvoorbeeld de regel in, het moet uit hoofdletters, het moet uit kleine letters, er moeten tenminste twee cijfers in staan en het mag niet met een cijfer beginnen. En er moet één special character in staan, bijvoorbeeld een hekje of een dollarteken of wat dan ook. En daarmee geef je eigenlijk al vijf regels die ingrijpen op hoe goed het wachtwoord is, want iedereen die dus probeert dat wachtwoord te kraken, die weet, ik moet in ieder geval twee ja. cijfers hebben, één hekje of een special character en zoveel letters je, je en een Je hebt hoofdletter. al een uitgangspositie in ja, ja. Dus de veiligste methode is, zeg niets over je wachtwoord en verder geldt hoe langer en hoe complexer het maakt, hoe beter dat het eigenlijk is. Maar het blijft een hele heisa om het goed te doen. Want, want je moet het dan ook nog eens jezelf onthouden als je het niet op een briefje wil schrijven of inderdaad, want je kunt via ja. je app geloven met zo'n app op je Precies. telefoon, uh, waar je dan al die wachtwoorden uh, bij elkaar hebt. Maar ja, als ja. dat losgaat, dan uh, dan ben je het ook kwijt. Uh, hoe, hoe lang duurt het nog? Hoe lang zitten we nog aan die wachtwoorden vast? Nou, het zal best nog wel even duren voordat ze helemaal weg zijn, maar binnen nu en twee jaar gaan we wel de eerste tekenen zien dat we ook zonder wachtwoorden tot een goede identificatie kunnen komen. En dat heeft alles te maken met een aantal patenten die toegekend zijn. En die patenten hebben weer te maken met de identificatie... op basis van biometrische gegevens. Dus dat, dat... zijn bijvoorbeeld je, je ogen? Ja, lichaamskenmerken. Dus vingerafdrukken, ogen, stempatronen... maar ook het patroon van je oorschelp, je iris... het bloedvatenpatroon op je netvlies. Elk kenmerk van een mens wat min of meer uniek is... kan ook gebruikt worden voor de identificatie van die mens. Dat is op zich niks nieuws. Dat, dat bestaat al tientallen jaren. zeg maar. Alleen in de laatste jaren zijn die uh, identificatie... Met Sterk verbeterd. Bijvoorbeeld, vroeger had je een vingerafdruk. En toen bleek dat één vingerafdruk is vreselijk nap, makkelijk na te maken voor iemand die een beetje thuis is in de technologie. Maar wat ze tegenwoordig kunnen met de meest moderne scanners voor die vingerafdruk is dat ze niet alleen je vingerafdruk controleren, maar ook is die vinger 37 graden? Uh, is er een hartslag voelbaar in die vinger? Kan ik door middel van een hoge resolutieopname een infrarood opname van die vinger maken zodat ik het haarvaartenpatroon van die vinger ja. zie? Moet je, moet je niet achter een porno-site zitten, want dan gaat je hartslag ineens... Ja, dan gaat die omhoog. Ja. Maar de, de, de tempo van de hartslag maakt niet uit, maar er moet er één zijn. En je moet ook een heel specifiek patroon van bloedvaartjes ja. hebben... wat jou identificeert. Ja, ja. En een vingercootje moet erin zitten. En dat kan allemaal door zo'n scannertje vastgelegd worden. Want, want je denkt inderdaad met een foto. Maar ja, goed, sommige mensen lijken op elkaar. Dus dan, dan ga je ook ja. natuurlijk. Nou, een foto, dat, dat werkt niet meer. Dat was uh, vroeger de eenvoudige methode, zeg maar. Maar de, de slimme apparaten van de toekomst... en dan moet je dus denken aan smartphones, de tablets, de computer en dergelijke... die gaan niet alleen naar, naar u kijken, maar die zien u ook. Dat wil zeggen dat ze langere tijd naar u kijken... en bijvoorbeeld constateren of u leeft. Uh, bijvoorbeeld doordat... Uh... Ja. Elke keer als je hart slaat, dan gaat er een golf bloed door je lichaam heen. Maar die geeft een minimale rood tint in je gezicht. Die is voor mensen niet waarneembaar. Ah ja. Maar de kwaliteit van de cameraatjes die op dit moment in je praten zitten, kunnen dat wel vaststellen. Ja. En die weten op basis daarvan dat je hartslag is. Ze zien knipperen met je ogen. Ze zien je pupillen verwijderen of versmallen. Ze weten dus dat ze niet naar een foto kijken, maar naar een levend individu. Hmm. Maar goed, ik hoor alweer de mensen die zeggen: ja, wacht eens even. Als mijn biometrische gegevens overal maar worden opgeslagen bij, bij nou ja, sites waar je op abonneert. Bij, bij providers, uh, dat, dat wil ik helemaal niet. Ja. nou de, Je kan ook niet zonder meer die biometrische gegevens afstaan... Uh, want dan komen die inderdaad bij al die uh, sites terecht... Uh, die dat uh, ja, vroeg of laat gaan lekken. Want vroeg of laat hoor je weer... Ja, dat die kopen dat dan weer aan verzekeraars... en zeggen ja. kijk, deze man heeft een hele vreselijke ziekte onder ja. de leden. Dus wil je dit op een uh, goede wijze doen... dan betekent dat dat jouw identiteit ergens centraal op het web wordt uh, opgeslagen... op een zeer zwaar beveiligde site... Uh, bijvoorbeeld in de handen van een overheid of wat dan ook. Maar, maar je dan wel weer een wachtwoord moet hebben? Misschien? Nou nee, uh, wat, die, wat je gaat doen op die site is... jouw biometrische gegevens worden uh, versleuteld naar die site gestuurd. En die site geeft bijvoorbeeld een, een soort van uh, burgerservice nummer terug. En die zegt, oké, okay, we hebben te maken met iemand die zich geïdentificeerd heeft. En ik heb dat ook gecontroleerd. En die gegevens gaan dan naar de commerciële site van... we hebben hier te maken met meneer Jansen of mevrouw Pietersen. Ja. Bij, bij, ter voorbereiding van dit gesprek zijn we het eens een beetje ingedoken kwamen een bericht uit 2000 tegen, uh, dus 12 jaar geleden. en uh, Daarin kondigde Microsoft aan dat wachtwoorden in het besturingssysteem... worden vervangen door iriscans, vingerafdrukken, stemherkenning. Ja. Nou, We zijn nu 12 jaar verder. Uh, en er is niks nog, nog steeds niet gebeurd, inderdaad. Nou, er is wel wat gebeurd. Je kunt je bijvoorbeeld op Schiphol identificeren... door middel van een uh, iriscan. En daar staan ook heel mooie apparaten voor. Maar in 2000 konden we alleen nog maar enkelvoudige... biometrische identificatie uh, gebruiken. En dat betekent dat we uh, dus maar één kenmerk per keer controleer. Dus alleen de vingerafdruk, alleen het irispatroon. En dat is niet uniek. En tegenwoordig kun je dus een meervoudige identificatie doen. Dat betekent dat je dus je irispatroon doet, maar ook je pupilverwijding uh, constateert. Maar tegelijkertijd combineert met het patroon op je netvlies van de bloedvaten, wat ook bij mensen uniek is. Uh, met je hartslag, met je gezichtskenmerken. Oh. En die apparaten die je gaan controleren, uh, die doen dat at random. Die pakken willekeurige verschijnselen van, het, van de mensen die het apparaat bedient. Ja. En je kan dus niet zeggen ik maak een vingerafdruk na, of ik maak een iris-scan na. Want je weet niet wat op dat moment gevraagd wordt. Precies, maar... en uh, drie minuten later kan er een ander kenmerk gecontroleerd worden. En dat gaat heel ver, tot en met uh, bijvoorbeeld het patroon van je oorschelp... wat gecontroleerd kan worden. We, we zagen ook nog iets van dat je dan uh, een, een zelfgekozen foto kan... maar dan moet je in een bepaalde houding gaan staan. Ja, je kunt... Uh, uh, nou, er is, er is een, een trend op het internet gaande... om uh, in hele gekke houdingen gevonden te worden op allerlei uh, social media. Maar dat kun je niet op een veilige manier gebruiken als password, want ja, zo'n houding valt te veel op als je eh, ergens moet gaan identificeren. Want die identificatie doe je op allerlei locaties. Je kunt op een luchthaven staan en je moet een identificatie afgeven. En als je dan een hele gekke capiolo gaat staan, trek je toch erg veel aandacht. Word je dus, daar weer voor opgepakt? Ja, is precies. Dus dat zou ja. ik niet adviseren om nee, te doen. Nee. Uh, kortom, eigenlijk uh, samenvatten is het zo dat men er druk mee bezig is en dat het Absoluut. sneller gaat, uh, dat we sneller van de wachtwoorden af zijn dan die twaalf jaar die we net hadden. Ja, het zal, het zal een geleidelijk proces zijn. U zult binnen nu een twee jaar televisie zien die bijvoorbeeld gaan reageren op u. Op uw gezicht, op uw stem. En op basis daarvan ook de, uw voorkeurprogramma's gaan tonen. Hetzelfde ga je met mobieltjes zien. Uh, smart mobieltjes van, van de nou, komende twee jaar zullen voorzichtig beginnen met faciliteiten. Dat als u het mobieltje pakt, dan staat uw achtergrond en uw apps erop. Pakt uh, een, een collega dat mobieltje, dan staat in een keer een andere achtergrond en zijn of haar apps uh, op. Ja. Dus die, je ziet heel voorzichtig binnen nu en twee jaar dat de eerste apparaten gaan komen die gaan reageren op een individuele mens. Ja. echt op, op jou als de, de bezitter, ja. de eigenaar ja. van, uh, van die computer of die uh, maar telefoon. Maar dan is het nog zeker een weg van tien jaar voordat we zover zijn... dat we ook echt volledige identificatie gaan doen die betrouwbaar is. Nodigen we u weer uit hoe uh, de stand van zaken dan is. Ja. Hartstikke leuk. Hartelijk dank voor nu in ieder geval. Paul Ossendorff, futuroloog. Hartstikke. Het Radio Dagboek. Deze week met Lisbeth List. Deze week heb ik try-outs van mijn show Lisbeth, 70 jaar. Meppel, dat is de stad waar deel 4 van Lisbeth List's Radio radiodagboek vandaan komt. In de plaatselijke Schouwburg is daar haar een na laatste try-out... voor de grote première van uh, komend weekend, dacht ik was het. Of is het nou morgenavond? Nou ja, anyway, het komt eraan. Uh, tot in maart treedt de diva dan 25 keer op. En uh, hoe... Houdt ze dat toch vol? Ik heb heel veel energie. En dat uh, wil zeggen dat ik uh, ja, uh, gewoon dat aan kan. Iedere, iedere avond me helemaal te uiten in mijn lied of te bewegen in mijn liederen. En uh, dat is heel bijzonder. En het heeft of natuurlijk te maken met een heel sterk gestel. Maar ik zorg wel dat ik heel uh, goed slaap, veel slaap. En uh, dat ik heel gezond eet. Dus uh, nooit te veel, uh, geen vettigheden, etc. Dus veel groenten en fruit en uh, vis. En dat heb ik eigenlijk van kind af aangedaan. Ik was altijd een, een soort uh, al gezondheidsfreak. Ik uh, wou niet dik worden. Nou, dat is me dus ook uh, gelukt. <laughs> ik, uh, ik heb mij nooit be be bezondigd met drugs.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 Uh, over mezelf hebben. En ik heb ook wel inderdaad. Uh, ben de, uh, paste ik meestal op dat ik niet dronken werd. Want de volgende dag vergeet je wat je dus uh, gedaan hebt, gezegd hebt of wat dan ook. Dat, uh, dus ik wil altijd wel de controle, destijds ook, over mezelf hebben en houden: vloeibare make-up, uh, poeder. Ik heb maar één ritueel en dat is alles op mijn make-up uitstallen. Allemaal naast elkaar in volgorde van gebruik. Dan een, een potlood voor de wenkbrauwen en een voor onder de ogen... en eentje om het uit te smeren en dan uh, mascara. Gerrie van der Klei die, en Jos Brinkt, daar heb ik mee gewerkt... Die stalde alles, die namen dat jaar in jaar uit hetzelfde koffertje mee. Met hetzelfde dingetjes, frutseltjes, fotootjes Enzovoort. Enzovoort. Dat was een heel winkeltje. En toen dacht ik: wat zoet is dat, maar ik moet er niet aan denken. <lacht> ik denk alleen maar aan een voorstelling. Nee, nooit. Start het nemen weer. vanavond mensen komen kijken, wanneer slapen ik. Niet wil. In uh, ik ben best eens emotioneel als ik denk aan Ramses met het pastorale. Ik, ik, ik, ik, ik zie hem dan, ik voel hem dan ook uh, ja, in de ruimte. Ik heb je lief zo. Lief. Ik ga alle 25 altijd trouwens, mijn hele carrière, ga ik met passie uh, het toneel op en beleef ik de lieder die ik zing gewoon alsof het de eerste keer is. En, dat is nou, ik, ik kan niet anders, ik kan niet zomaar een liedje zingen en dan gewoon, dat heb ik gezongen. Nou, volgende lied. Nee, ieder lied is een, is een gevoel of een toneelstukje apart. Ik acteer de liederen en ik, ik ben eigenlijk geen zangeres, zeg ik altijd. Een echte zangeres, dat is Simone Kleinsma. Die kunnen alle tongladders elkaar eh, in bloemen, maar ik ben eengene die een, een lied acteert. Ik, ik, ja, het publiek was heel, heel, heel fantastisch. het geeft me dus uh, weer, weer uh, hoe heet het, kracht. Of, of vooral um, zekerheid dat de show goed is. En op het eind zongen ze allemaal mee. Ja, dat zijn, dat zijn cadeautjes. Prachtig. Ik hoop nog, uh, toch wel een eindje door te mogen. Dat zei Lisbeth List vanuit Meppel dus. Haar radiodebroek wordt deze week gemaakt door Pieter Willemsen. De stelling zometeen in Stand.nl. De reactie van de Koningin is de politiek. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Nu eerst Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal.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 In sommige gevallen kan een hoofddoek wel een symbool zijn voor de onderdrukking van vrouwen, zegt Kamerlid Recour. De koningin reageerde enorm aan op de ophef over het dragen van een hoofddoek in de moskeeën die ze bezocht. In België zijn de parlementariërs akkoord gegaan met een salarisverlaging van 5 procent. En ook gaat hun pensioenleeftijd omhoog van 55 naar 62 jaar. De parlementariërs willen daarmee het goede voorbeeld geven voor de hervorming van het pensioenstelsel in België. En de regering van Birma heeft een wapenstilstand gesloten... met rebellen van het Karenvolk... die al decennia strijden voor onafhankelijkheid. De partijen gaan nu met elkaar praten. Sinds een jaar heeft Birma een burgerregering... en een vredesregeling met etnische minderheden... is een van de eisen van het Westen om de sancties op te heffen. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Was het een slip of de tong of een bewuste uitspraak van onze koningin? Eh, hoe dan ook, koningin Beatrix heeft van zich laten horen. Na alle commotie over haar hoofddoek laat ze nu zelf weten dat de hoofddoek wat haar betreft niets met onderdrukking te maken heeft en dat de kamervragen die de Pvv daarover heeft gesteld onzin zijn. In ieder geval alle commotie daarover in Nederland. Is het goed dat onze majesteit eens een keer stevig van zich afbijt of moet zij zich verder houden van dit soort politiek gevoelige thema's? Ik praat erover met cultuurhistoricus, publicist en columnist Thomas van der Dunk. Dag meneer Van der Dunk, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we beginnen altijd met uh, drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid, natuurlijk aan de hand van die stelling praten. Hier komen de keuzes. Van mij had ze nog wel wat het feller van leer mogen trekken. Nee, dat dan weer niet. Uh, de reactie van Koningin Beatrix is een doorbraak. Ja. En de laatste, Rutte en Rozentaal, moeten nu pal voor onze koningin gaan staan. Ja, want anders hebben ze een probleem. Ja, maar het zal <laughs> nog niet makkelijk zijn als we kijken naar het beleid van dit kabinet. Ja, ze hebben sowieso een probleem. <laughs> Oké. Okay. Uh, zometeen de stelling. Ik kom zo bij u terug. Maar ik praat eerst nog even tegen onze ja. luisteraars. Want uh, het gaat dus over de reactie van de koningin. Is die te politiek? Dat is de stelling. Uh, bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 70-70. Dus de reactie van de koningin is te politiek. Het kost wel 50 cent trouwens als u SMS dus misschien beter bellen. Want dat is gratis. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens doet het dan met standpunt dan komt het keurig allemaal onder elkaar te staan en kunnen we die eenzen en oneens meetellen. Uh, Thomas van der Dunk, ik uh, wil graag van u ook weten of u het eens bent of oneens met die stelling. De reactie van de koningin is de politiek. Ze is in ieder geval voor de gangbare Nederlandse verhoudingen is uh, vrij uitsproken politiek. Dus volgens de Moris is er dan te politiek. Het geeft denk ik aan, ervan uitgaan wat ik begrijp... is dat ze toch een beetje spontaan daar zelf mee gekomen is. He, ondanks die eerdere uh, uh, al uitspraak van Rosenthal. Uh, uh, het geeft aan dat zij wilder stinkzat is. Dat is ook interessant gegeven. Maar u zegt zelf meegekomen. We moeten misschien even dan nog de decor ja, ik schetsen. Of, of is er gevraagd? Is nou, er, is er, er is, gevraagd? Is, er is aan het eind van zo'n staatsbezoek is altijd met de meegereisde journalisten is er een soort ja, ja uh, samen zijn en, en ik heb het idee dat het daar ja. vooral gevraagd is ook vanuit de journalisten ja ja dus dan is dan heeft ze gereageerd op vragen van journalisten ja. dan is het gangbaar natuurlijk dat je zegt van ja uh, daar heeft de minister al het een en ander over gezegd de hoogoze heeft natuurlijk ook een zekere afstand genomen zo voorzichtig als hij altijd is van wilders in dat opzicht dan was het natuurlijk gangbaar geweest ze zegt van ik heb niks toe te voegen aan het standpunt van de minister dat ze daar dus kennelijk duidelijk overheen gaat en ook nog zegt dat kamervragen onzin zijn is natuurlijk een hele duidelijke politieke uitspraak. En nogmaals, daarmee geeft dus aan dat ze wilde ze al het gezeur... He, want ze kan niks doen of hij heeft kritiek op haar, zat is. En de achtergrond is natuurlijk een beetje daarbij dat het Koningshuis... Uh, aanvankelijk, natuurlijk, een aantal thema's had gekozen. Wilde ze iets doen in het leven? Die politiek ongevaarlijk lagen. Waarbij de werkverdeling was dat Beatrix deed Europa. Klaus deed de ontwikkelingshulp. Maximaal het multiculturele samenleving. En, en Willem-Alexander het water. Ja. Nou, drie van die thema's zijn volstrekt omstreden geraakt sindsdien. En het vierde wordt dat, gezien het feit dat als je het nu hebt over het waterprobleem. je niet <lacht> om de klimaattoestanden heen kunt. En ook dat is al verboden, verklaard voor de PVV. Dus uh, zij voelen zich natuurlijk een beetje de mond gesnoerd dat ze niks meer kunnen doen of laten, op een gebied wat zij een beetje op zijn eigen terrein waren gaan beschouwen. Mm. En, wat ik natuurlijk ook wel hier achter moet vermoeden, als zij zelf natuurlijk niets wat ze standaard doet, zegt van, uh, de minister heeft al antwoord gegeven, er zelf wel heen gaat, dat ze kennelijk zich ook ergert aan de houding ja. van de regering. Nou ja, precies, want dat is, dat is natuurlijk het hele punt. Uh, Roosentaal had als er iets wat. over gezegd. Uh, deze ochtend ja. heeft trouwens Rutte gereageerd op die Kamervragen, in de lijn zoals uh, Roosentaal ja. dat eerder al had gedaan, van hè, dat zij die doek droeg, dat was gewoon puur uit beleefdheid en, en om de mensen daar niet voor de voeten dat te, is ook zo. te lopen. Eh, nou, dus dat, dat is het officiële standpunt <lacht> ja. van de regering. En de, de koningin vond het kennelijk nodig om daar nog eens even iets aan toe te voegen. Ja, maar nou ja, dat geeft aan dat zij zeer met deze regering, zoals elk weldenkend mens ook zeggen, zeer met deze regering in haar wacht zit. He, en dat zij duidelijk vindt dat Rutte en eh, en Roos is aan die hele coalitie, te weinig afstand neemt van Wilders. He, dat merk je ook Er is geen kranteninterview waar niet een minister in feite zegt... van ik heb geen probleem met, He, met Rutte. Met, met, met Wilders. Ja, Rutte om te beginnen zelf. Die zegt van ik vind een prima partij, kunnen we goed mee samenwerken. Ook laatst weer Henk Kamp die dat zegt. He, en als al ministers een beetje kritiek hebt, zoals Bleek een keertje of Leers... dan word je meteen op het matje geroepen ja. bij Maxime. En We weten hoe dat gaat. Maar goed, daar, hebben, is, het, daar hebben die politici voor gekozen. En onze ja, koningin moet zich klopt. daar toch niet mee bemoeien lijken. Ja, Nee, dat is ook, het is ook een beetje een, staat, een strijd met het, ja, met, met het ontwikkelde staatsrecht. Ik bedoel, er staat wel ergens, volgens mij, dat de koningin mag adviseren. En, he, he, is, dat is natuurlijk formeel nooit 100% zo vastgelegd. Er zijn alleen bepaalde gebruiken ontstaan. En zoals gezegd, het is opvallend dat zij dat, dat vak opbreekt. Ze heeft natuurlijk wel eens vaker zich van bepaalde dingen niks aangetrokken. Dat was tien jaar geleden was er een kleine rel... toen ze gewoon in leg Wundersport ging houden, terwijl het de Toenmalige regering, min of meer Oostenrijk in quarantaine had hmm. geplaatst. Dus het komt vaker voor. Maar ik bedoel, de ergernis. natuurlijk over weer die, die, die opmerking. naar aanleiding van haar toch vrij obligate kersttoespraak. Ik bedoel, wie kan het tegen zijn? Aandacht voor het milieu, he, voor de medemens. He, al dat soort zaken, dingen die volstrekte platitudes waren 20 jaar lang. Geen mens die erover viel. He, en nu is het allemaal politiek mm. omstreden. Ze voelt zich de mond gestoord. Dus u denkt, ook, denkt, dat... Ze genoeg van. Ja, u denkt ook dat het, want daar was inderdaad in die, in die kersttoespraak, u heeft er ook ja. nog lol in ook geloof ik. Ja, ik vind het heel leuk. Ik kan het niet ontkennen dat ik het leuk vind. Nee, maar, maar in die kersttoespraak inderdaad, dus u denkt ook dat het een opeenstapeling van, van zaken is, dat de koning in de Echt een beetje zat is. En, en kennelijk ja. vindt dus dat de regering wel wat meer voor haar mag gaan ja, staan. Ja, precies. Ik uh, vind e het echt een duidelijke slappe reactie van de regering, die natuurlijk Wilders weer te vriend moet houden. Dat is duidelijk. Is hoe kan ik kan het ik niet anders verklaren dan dat ze dat zo ja. dus kennelijk doet. Even naar, want de, de reacties komen natuurlijk intussen ook los. Hoewel ja. de, de PVV hebben we nog niet gehoord uh, eerlijk gezegd. Dus die denken denk toch toch even na over een reactie. Maar de PvdA was er uh, snel bij. twitter accounts is op, denk ik, van Wilders. Dat kan. Jeroen Recour, PvdA zegt: ja, het was een slip of de tong. Uh, en uh, hij, hij zei toch ook wel: van wij maken, gaan er geen zaak van maken. Maar als de koningin zegt van die hoofddoek is zeker niet het symbool van onderdrukking, dan spreekt zij niet helemaal de waarheid. Uh, Slip of de Tom suggereert dat ze het per ongeluk heeft gedaan. Het is het begrip. Ik weet niet of een koer dat zo bedoelt, maar het suggereert het begrip natuurlijk alsof je dat per ongeluk heeft gedaan. Ik geloof niet. Bert doet dit soort dingen vrij weinig per ongeluk, geloof ik. Nee, dus dat is het uh, zeker niet. Dat denk ik dus niet. In die zin een slip op de tong Je kan het natuurlijk zo betitelen, staatsrechtelijk. Maar ik denk dus niet dat het een vergissing is. Want het is haar per ogen overkomen. Uh, het tweede, ja, kijk, die hoofddoek. Ik bedoel, ik ben ook geen liefhebber van de hoofddoek. Staat het natuurlijk vaak wel voor iets? Het staat natuurlijk voor een bepaalde vorm van onderworpenheid. Wat natuurlijk met religie, met religie samenhangt. Ja, of dat vrijheid, ook... he, want dat zijn Maxima heeft dat eraan toegevoegd. Ja, nou ja, dat is dus. Ik bedoel, net zo goed als de Vrije Universiteit in Amsterdam. Toen die nog streng over wat was, was de vrij aan, zeg ik altijd maar, hoor. Dat is natuurlijk een bepaald soort opvatting over vrijheid. Kijk, uh, dit soort hoofdbedekkingen. Kijk, elke religie, en zeker de drie religies van het boek... Christendom, de islam en Jodendom, in de orthodoxe variant, hebben een obsessie... Andere woorden is niet voor te vinden. Natuurlijk met het lichaam. Mm. He, en dan vooral met onbedekte hoofd, onbedekte andere delen, et cetera. Ik bedoel ook, uh, dat merkte Peter Raats, werd laatst terecht geciteerd. Groegleraar middeleeuwen zei van ja, tot 50 jaar geleden... gingen ook in Nederlandse kerken, gingen de meeste... in ja. ieder de vrouwen, gingen met bedekt hoofd naar kerken. In, ja. in, in synagoges zijn zowel de mannen als de vrouwen, keppeltjes... He, vrouwen zelfs op een gegeven moment zelfs bruik, als je ja. een hele orthodoxe ook bedekt. Ja, het is voor mij niet een symbool van verlichting. Laat ik daar duiken zijn. Dus daarin heeft Recours wel een beetje gelijk. Uh, uh, het zou niet mijn keuze zijn. Maar ja, kijk, de essentie van een tolerante samenleving is... dat je ook wel eens mm. dingen uh, toestaat waar je zelf niet door bent. En het tweede is, en dat is natuurlijk wat Nederlanders heel slecht in zijn... is dat je als je natuurlijk buitengaats bent waar natuurlijk geen volk zo onbehoorlijk is als Nederlanders... dat je natuurlijk dan een beetje moet aanpassen aan de zeden elders. Ja. Anders kom je niet ver. Ja. Uh, dan hoef je, je hoeft niet alles op te geven. Je zult altijd een middelmaat moeten kiezen... dat je in een godshuis, in een bedehuis waar het natuurlijk om gaat... dat je daar gepast kleedt. Dat wordt ook in Italië van je verwacht. Ook hier mm -hmm. word je niet naakt in de kerk toegelaten. In, de Thaise, in Thaise tempels doe je dat ook? Doe je het ook. Dus je kiest daarvoor een vorm. Uh, uh, daar kan ik mij op zich ook weer niet zo over opwinden. Het zou wel ja. anders zijn als ze daar ook over straks... Dat is ook precies de, de, de officiële uh, kabinetsreactie. Ja. Eerst al door Rosenthal ja. vanochtend, nog weer door Rutte ja. verwoord. He, die zegt, uh, uh, nou, uh, het is een kwestie van respect. De koningin respecteert bij een bezoek aan een moskee... van een ja. ander de kledingvoorschriften die daarbij horen. Um, ja, je zou denken, nou, dan is het af. Maar de koningin vond het nodig om daar nog overheen te gaan. Ja, dat is opvallend. Um, dan, dan kom je in, in feite op de hele discussie die natuurlijk al, al tijden nu gaat. He, van, moeten we niet dan naar een ceremonieel koningschap? Dat is ook volgens mij wat Wilders graag wil. Dan heb je dit soort politiek gedoe heb je allemaal niet. Ja, nou ja, ik ben zelf als republikein überhaupt... geen voorstander van de monarchie. Uh, ik zou ook niet, ik zou best voor rep sociaal, representationeel koningschap zijn. Ik weet niet of dat dit probleem al oplost. Want ze blijven natuurlijk toch naar buiten... Uh, blijft natuurlijk, toch, zolang er eenmaal een monarch zit als staatshoofd, blijft natuurlijk altijd het gezicht van dat land. Uh, ook als de Zweedse koning, die dus officieel niks meer te vertellen heeft, uh, als die rare frats uithaalt, wat ook daar wel eens voorkomt, kan ik u verzekeren, uh, dan leidt dat toch tot enige en eh, boze gezicht in het land zelf. Dus je blijft het gezicht naar buiten toe. Als je dat helemaal niet wil, dan moet je het koningschap afschaffen. Daar ben ik op zich voor. Overigens, garantie dat er niks mis is, zou zeggen: kijk even naar onze oosterburen. Kan ja. ook een ruil ontstaan want de president. Het ja. en enige voordeel is: president kan je naar huis sturen. Ja. ja. En als die. Ja. Dan ben ik ook replica. En, en, en wordt de, er wordt democratisch gekozen ook nog eens een keer, dus. Uh, ja, getrapt in Duitsland. Ja. Ja. Ja. Uh, wat overigens ook weer het nadeel heeft dat politici natuurlijk hun gezicht niet willen verliezen door te snel dan een falende president laten vallen. Dat speelt natuurlijk even in Duitsland. Want, want het punt is natuurlijk ook nu dat ja. de, de koningin dit heeft dit nu gedaan... en u zei ook bij die keuzes net, en ik denk dat dat een terechte ja. constatering is... dat is wel een doorbraak. En uh, ja, ja. Mi misschien denken ze nu wel van nou ja, oké, okay, dit wordt nu gepikt... Uh -huh. en de, we gaan eens lekker verder. En, en misschien ja. uh, de nieuwe koning Willem-Alexander... die denkt helemaal van uh, ik ga gewoon mijn eigen weg een beetje varen. Misschien, ik kijk, ik geloof toch dat Willem-Alexander is een stuk minder eerzuchtig is, ook een minder stuk uh, natuurlijk, uh, precies, dat hangt met elkaar samen, uh, dan Beatrix is. Uh, Willem-Alexander begint natuurlijk ook in zekere zin weer opnieuw, er speelt natuurlijk ook een rol bij Beatrix, is natuurlijk 30 jaar. Daar heb je een hele hoop ervaring opgebouwd. Die, die politici is natuurlijk gewoon net een duivertje in Den Haag. He, vijf jaar geleden had nog geen mens van Rutte gehoord. Over vijf jaar zijn we weer vergeten. He, zo gaat het met die zaken. He, uh, en Willem-Alexander moet wel opnieuw beginnen. Dus ik denk dat hij toch zich aanvankelijk uh, iets gauw zou opstellen. Overigens, als hij dingen zou doen... dan zou het inderdaad in zijn geval meer een slip of de tong zijn. Zoals dat in de tijd hebben gehad met zijn uitspraak oh, ja. over die open brief. Oh, die brief open bron. Ja. Dat was meer het idee een soort vergissing van onnadenkendheid. Weer toevallig voor mijn gevoel daarvoor is het intelligent voor doet voor mijn gevoel weinig dingen uit onnadenkendheid. Ja. Dat risico hebben we teder al, dus zal misschien iets meer. Ja. Ja. Ik lees u nog even een reactie voor van iemand die het wel eens is met de stelling. Uh, die vindt dus ja. de reactie van de koning in de politiek. Uh, alles waar in de kamer over gedebatteerd wordt is politiek en daar moet de Beatrice zich verder van houden. Dat ze dan weinig kan melden is jammer voor haar, maar dan moet ze maar uit de regering, zegt deze meneer of mevrouw. Ja. Ja, nou ja, zoals gezegd, het probleem is daarmee niet helemaal verholpen. Want als, ook als ze dan wat gaat zeggen. Uh, ze blijft dan het staatshoofd. Uh, ik bedoel, dan is het zo dat natuurlijk Rutte uh, er niet verantwoordelijk is voor direct, tenminste, niet formeel. Uh, maar je, krijgt, je blijft toch een beetje dat probleem houden hoor. Dat is echt niet zo dat daarmee alle problemen uit de wereld zijn. In dat opzicht. Nee, nee. Goed. Um, ja, en u zei het ook al. Met, met een president kan je ook een hoop uh, ellende kan, krijgen. Ja, dat... alleen daar kan je dus weer van af. Ja. En nogmaals, je kiest die uit in beginsel op bekwaamheid. En niet op de juiste wieg. Nee. He, dat vind ik ook een nee. wezenlijk voordeel. Ik, ik begrijp van onze uh, redactie dat er ontzettend veel wordt gebeld op deze stelling. Dus we gaan uh, snel maar even naar de luisteraar. U blijft meeluisteren. Dan kom ik graag ja. bij u terug om uh, de zaak een beetje nog uh, van Prema. commentaar te voorzien. De reactie van de koning is de politiek. Dat is de stelling. Op de site nu 1600 mensen ruim. stelling stond er vrij laat op, moet ik zeggen. Dus dat, uh, dat haalt het aantal uh, reageerders een beetje, beetje naar beneden. Maar u kunt nog uh, blijven reageren. 40% eens met de stelling, 60% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Bert Markters uit Den Haag... Uh, ik denk dat de koningin, gezien uh, ook de opmerking van minister Roosentaal, uh, net binnen de grenzen is uh, gebleven. Uh, bovendien, de koningin moet met uitspraken daar uh, uitkijken... Uh, de gastheren niet voor, tegen de schenen te scho schoppen. Maar van de Denk zei net dat de koningin bij alles wat ze doet... zeer goed nadenkt. Mm -hmm. En ik uh, hoorde in de uitzending eerder dat, ze een, dat de kleur van de hoofddoek roze was. Je zou dat toch ook wel als een, als een steun... in de richting van uh, lesbische vrouwen in de Arabische wereld uh, kunnen uitleggen. Zo, zo had ik het nog niet bekeken, maar dat is wel een goede opmerking van u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U spreekt met Tine van Wageningen uit Amersfoort. In het algemeen vind ik dat je zo'n uitspraak niet kan doen. Ik heb het niet over politiek in de eerste plaats, maar gewoon... Ik vind het een te ongenuanceerde uitspraak om te zeggen... dat het zeker geen vorm van onderdrukking is. Ja. En daarom vind ik het eigenlijk ook... Hey, Verwondering van Koningin Beatrix, die ook als een wijze vrouw is, dat deze uitspraak ja. gedaan is. Het is een mening die door niet iedereen en door meerdere ook niet onderschreven nee, wordt. Nee, dat is duidelijk. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Stampertenel. Goedemiddag. Goedemiddag, Jacob van Zwolle. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind het uh, heel goed dat ze het gedaan heeft. En waarom? Omdat het gewoon getuigt van haar menselijkheid. Ja. Het is een menselijke stelling. Maar goed, we, zij weet ook... Zij weet als geen ander in welke constructie ze is. Dus als zij dingen zegt die politiek gevoelig liggen... en dat is nou eenmaal zo... Uh, ja, dat, dat... Ah, Minister Rozentaal had, had al het vuur uit de, uit de wind genomen. Ja, nee, maar precies. Maar ze had ook kunnen zeggen op vragen van die journalisten daar... van uh, nou ja, de minister heeft precies gezegd hoe ik er ook over denk. En ja, dan... maar goed, ze is natuurlijk al zo lang getergd. En uh, elk mens heeft een bepaald... Uh... Een bepaald maximum wat hij aan kan, natuurlijk. Ja, u, u staat aan de kant in ieder geval, in dit geval van de koningin. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo met wie? Is er niet. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag eens met de stelling. De uitlatingen van de majesteit vind ik inderdaad de politiek. Zie ook de reacties uit de Tweede Kamer. Het feit dat partijen in de Tweede Kamer zich noodzaak voelen... op de opmerkingen te reageren geeft aan... dat ze inderdaad uitspraken heeft gedaan met een politiek karakter. En ik denk in tegenstelling tot uw gast van der Dunk dat niet we Rutte en Rosenthal een probleem hebben, maar de koningin Beatrix die zo dus een ceremonieel koningschap naar de bij heeft gebracht, hmm. ze heeft dus de regels geschonden. ...en ze heeft zich te provoceren door Geert Wilders... ...en je krijgt zowel meer inzicht in haar politieke opvattingen... ...die eerder lijken te getuigen van GroenLinks en D66 voorkeuren. Oeh. Als de koningin aanpassing in een vreemd land zo belangrijk vindt... ...laat de koningin dan ook eens benadrukken dat ze graag ziet... ...dat nieuwkomers in Nederland zich aanpassen aan Nederland. Ja. Maar dat doet ze niet echt. Sterker nog, toen de koningin een tijd terug een islamitische gemeenschap in Nederland zocht... ...ik dacht in Den Haag, paste zij zich ook al aan... ...tot te accepteren dat islamitische mannen haar geen hand wilden geven... Dus de koningin past zich in Nederland aan en ze past zich in het buitenland aan. Dat is een beetje veel. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Dag, zeg maar. Uh, ik ben het uh, onderweg met de stelling. De Staatkunde gezien mag de vorstin alles zeggen in het buitenland. En er wordt aan voorbij gegaan. En dat de parlementaire geschiedenis en staatkundige vormgeving... dat zijn nou niet uh, bepaald de items uh, waar ze zich in de politiek mee bezighouden. Het is duidelijk wat Rosenthal heeft verteld. En er moet mm. nog wat bijgezegd worden. Die koningin neemt door, uh, wat Rosenthal zegt, de ethiek van de, van, van, van de islamitische landen. Uh, neemt een heel gevolg mee van mensen uh, mm. die zaken gaan doen. En er zit ook nog eens een keer windje and uh uh, de, de FNV uh, uh -huh. de, om het poldermodel uit te leggen. Uh -huh. De koningin is een vrouw en laat zien wat ze te vertellen heeft en zegt hoe ze dat ervaart. En uh, die meneer Wilders, die zit bij het de tegenstelling te zoeken. Nou, dan zegt zij uh, in het buitenland gewoon zo denk ik erover. Ja. En dat is gericht tegen meneer Wilders. En meneer Wilders die is de hele tijd maar, die draagt niks bij. Nee, oké, okay, maar goed. Dat is een heel andere discussie. Het gaat nee, nu maar even... maar de politiek moet weten dat de staatkunde Voorschrijft dat de koningin in het buitenland alles mag zeggen. Ja, maar toch niet, uh, toch niet dingen die tegen het regeringsbeleid uh, ingaan. Of de, maar nee, althans waar de regering maar, maar, maar, duidelijk anders over denkt. Dat was, een, dat was een ongeschreven wet in de straat kunnen. Uh, mm. zijn maar alle, uh, en dat Nederland dat politiseert, ja, ja, daar kan ze weinig aan doen. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met uh, Blitz in Rotterdam. Uh, de uitspraak van de koningin is een politieke uitspraak uh, en een omstreden uitspraak. Want dat impliceert dat alle vrouwen die een hoofddoek dragen, dat vrijwillig zouden doen. En het staat voorstel dat het niet zo is. Dus daaruit volgt dat het eigenlijk ook een onjuiste uitspraak is van de koningin. Dat is wat ik wilde zeggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag met uh, Ferdinand Hassenbuks. Hallo. Ferdinand. Jurgen, ik ben het oneens met de stelling. Kijk, ik vind dat de voorstin correct heeft gereageerd. Haar korte mening daarover. En dat haar schoondochter daar ook wat van zegt. Tot daaraan toe. Maar nu alle heisa erover, Jurgen. En uh, wat ik, wat ik uh, ervan vind, het is klinklare onzin. Want dit gaat nu, nu doorzudderen. Waarom en waarvoor? Ik vraag me alleen maar af, Jurgen. Waar gaan we naar toe? Nu vallen we over een reactie van Beatrix. Eén ding staat vast. Minister-president Rutte heeft wat uit te leggen als Beatrix straks weer terug is in het land. Ja. Dat staat bovenal. En nog even wat, Jurgen, de gast die u vanmiddag in de studio hebt... hij zei het heel goed. Ze zit met deze regering zeker in haar mag. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met mevrouw Tabak uit Dingsbelo. Dag. Ik ben het eens met de stelling... Uh, maar ik vind het overigens helemaal niet zo heel erg dat de koningin iets politiek zegt. Wat ik wel erg vind is dat ze iets verkeerd zegt in de politiek. Want ze legt een statement af van respect hebben voor. Er was van de week in de uitzending een mevrouw een moslima die zei alleen een bekeerde moslima hoeft in een moskee maar doeken om. Ja. Dus waarom doet de koningin dat? Ze is toch geen moslima? Nee, dat is zo. Uh, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Tenminste, bij ja, mij weten was dat uh, net nog niet zo. Nee, uh, hallo met wie? Ja, met mevrouw Bapu uit Rotterdam. Dag. Ik wil eens even, ik ben het een keertje eens met de koningin... of ik ben het altijd wel met haar eens. Maar mag ze nou eindelijk eens een keer voor een mening uitkomen? Of het nou politiek is of niet? Nou ja, voor, formeel te... gesproken niet natuurlijk, mevrouw... want uh, u, u weet hoe het werkt in Nederland. Ja, de koningin hoort, is onderdeel van de regering... en die spreekt met één mond in principe. Ja, erg als je koningin bent. Maar je kan nooit eens wat zeggen. Ze krijgt zoveel bagger over zich heen. Met die laatste, met die film ook van meneer Meester Rost. de man is homoseksueel geweest. En ja. al die flauwe dat moet ze... Allemaal maar aanhoren. Ik kan me voorstellen dat ze nou eens een keer... voor de voor eigen mening uitkomt. Of het dan juist is of niet, dat wil ik in het midden laten. Uh -huh. Maar ik kan het me wel voorstellen. Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja hallo, met mijn Sjoel. Hey, hallo. Ik ben, ik, ja hallo, ik ben echt niet zo tegen de koningin. En ik ben al helemaal niet zo voor de PVV. Maar ik vind dat de koningin hier absoluut geen gelijk heeft. Want straks, als, zij, als er weer nieuwe verkiezingen zijn... en er moet een nieuwe regering vormen... dan verwachten alle stemmers en alle Nederlanders... dat het staatshoofd volstrekt onafhankelijk is. En dat kan ze nou niet meer waarmaken. Eh, al, al, al ben je nog zo tegen de PVV... het staatshoofd hoort dat niet te uiten. Het staatshoofd behoort iedere partij onafhankelijk te bekijken. Mm. En met ...de grote genuanceerdheid. Ja. Wat dat betreft het Turk over zijn aanwezigheid... ...van dorpscheck nummer 1 Thomas van der Dunk in de studio, maar dat is een ander verhaal. Nou, dat soort kwalificaties vinden we ook niet heel aardig. Uh, over onze gasten zeker niet. Okay, als het over mij gaat, dan vind ik het prima, maar... Uh, uh, we doen nog even één telefoontje. Hallo, met wie? Kort. Met de heer Van Rest. Ja. Ik vind het volkomen onzin dat er zo'n uh, hype over gemaakt wordt. <tus> het is helemaal niet politiek. De koningin geeft gewoon haar mening... He, en de dus, en, en mensen die daar zo tegen zijn, die zeggen dat het politiek is, die hebben van de week zich verschrikkelijk opgewonen over die plakplaatjes op van het hoofd van de koningin op een paar blote mensen. Mm. En dat is gewoon, dat is gewoon een, een grap. Ja. En diezelfde mensen denken dat. En ik heb, kijk helemaal nooit geen tv en ik vind het gezicht erdoor. daarom had, had ik mijn hype voordat dat gebeurde. Uh, had ik meneer Wilders een, een, een, een, een keppeltje opgedaan, en een Israëlitische mm. uh, kerk binnen laten gaan, en dan iemand laten zeggen. Nou, uh, laat hij de bevestiging van dat de man onder druk wordt in de Joodse kerk. Oké, okay, duidelijk, dat u vindt. Dank u, dank u wel voor het bellen weer. We gaan snel terug naar Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus, publicist en columnist. En dorpsgek, kennelijk. Ja, nou, u bent wel wat gewend ook, dus ik dacht ook. Ja, toch, toch... leg die wakker van. Nee, maar goed, het is to, dat is toch niet leuk, gewoon om dat over elkaar te zeggen. We zitten hier gewoon lekker te discussiëren met z'n allen, dat is leuk. Um, wat vindt u van de reacties? Nou ja, t -t twee belangrijke dingen even. Um, of al in de reacties vrij genuanceerd, moet ik zeggen. Uh, ten eerste, uh, even belangrijk, je bent, als je in, ergens anders bent, ben je gast. Ja. Dus zij is gast daar. Je bent Dan pas je dus enigszins aan, ik zeg niet dat je helemaal moet opgeven. Ik heb ook zelf wat gezegd over de hoofddoek, dat hij natuurlijk helemaal altijd neutraal is. Zo simpel ligt het niet. Dat is één. Het tweede is, dat betekent ook dat als je in Nederland de moskee betreedt, je ook gast bent. Uh, dus je ook in een bepaald opzet aanpast. Net zo goed als ook Beatrix, he, ook bij orthodoxe joden. He, ook het hoofdbedekt, nou ja. ook daar worden geen handen geschud. Als ik bij de buurvrouw kom, doe ik ja. de schoenen uit... omdat hij dat liever heeft, weet ik toevallig. Ja, ja. kijk, dus je, als je dat te ver gaat, moet je niet komen. Uh, daar, daar, daar, moet je dus altijd, daar kan je altijd stijl zijn, zoals ik net al als zei. He, als Beatrix heeft ook wel, is ook wel eens een orthodoxe, een orthodoxe synagoog geweest. Ook daar worden kennelijk geen handen geschud. Ja, uit mijn oog, uit een wat ridicule opvatting... maar goed, dat is hun opvatting. Mm -hmm. Dat respecteert ze ook, dat is één. Ten tweede, als de koningin een probleem heeft, heeft de regering het ook. Ik bedoel, je kan dat ja. dus niet, dat was een beetje makkelijk van die ene, ene luister. Ja. Je kan dat niet scheiden. Aangezien, nou, eenmaal in het Nederlandse staatsbestel. de regering verantwoordelijk is voor de koningin. Ja. En die ene meneer zegt van ja, de koningin mag in het buitenland gewoon alles zeggen. Dat is gewoon zo bepaald. Maar dat, dat klopt nee, dan dat niet, lijkt me. Maar dat ook niet, helemaal, naar. want nogmaals. er staat misschien formeel nergens dat het niet zo is. Als zij daar woeste dingen gaat zeggen, wordt ze aansproken op de regering. Wat natuurlijk daarnet werd gezegd van ja, ze moet eh, volledig neutraal zijn. Dat moet ze natuurlijk in zekere zin ook. Maar dat is natuurlijk ook, ook eh, tegelijkertijd het menselijk een onmogelijke eis. Ja. Want je hebt eigen opvatting. Je verwacht dus eigenlijk een een zombie. Dus dat is een beetje de fictie. Alsof je een volledig politiek neutrale moederkloek kan hebben. Hè, die niks vindt en namens iedereen spreekt. En zeker in een samenleving en een politieke situatie... waar het land vrij sterk verscheurd is. En dat is op het ogenblik sterker dan laten we zeggen 20 jaar geleden. Uh, ja, dan verplicht je dat dus eigenlijk tot totale nietszeggendheid. En nogmaals... Uh, ik denk dat dat, dat, dat, dat menselijk niet gaat. Dat is ook de reden waarom ik zeg je moet dan ook een, uh, een republiek is een betere oplossing, want dan heb je dus een staatshoofd dat ook wel enigstens op de vlak moet houden, mm -hmm. maar tegelijkertijd ook wel een eigen verantwoordelijkheid een eigen taak heeft. Ja. Uh, en als je dat totaal niet bezint, dan kan je zo iemand naar huis sturen. Ja. Duidelijk. Dank u wel voor uw bijdrage aan deze standpunt.nl. Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus, publicist en columnist. Um, ik zei het al, die, die stelling stond wat laat op onze site. Er uh, werd op het laatste moment nog heel hard aan gewerkt. Uh, dat is de reden. Dus u kunt de hele middag nog uw mening geven op die site. Voorlopig hebben dat uh, bijna 1900 mensen gedaan... De reactie van de koningin is de politiek. Er is weinig veranderd in de percentages. 40% zegt dan eens, 60% zegt voorlopig oneens. We gaan snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit Elsbeth Grütke voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, wij gaan debatteren over de vraag of het nou erg is... als er diersoorten of plantensoorten uitsterven. Filosoof Bas Haring zegt, we moeten daar niet zo'n toestand van maken. De directeur van het Wereld Natuurfonds, uh, Johan van der Gronden... die zegt, nee, daar moeten we ons wel erg over opwinden... en we moeten ook die soorten beschermen en ons best doen... om ze in stand te houden. Dat is een debat. En dan praten we over een veel over Walter Suuskind en een boek. Dat komt ook over de man uit. Hij was uh, tijdens de oorlog de directeur van de Hollandse Schouwburg... waar Joden uit Amsterdam verzameld werden... en doorgetransporteerd werden naar allerlei vreselijke orden... zoals Westerbork en vervolgens Auschwitz. Naar mijn kinderen gered uh, hij heeft heel veel kinderen ja. gered, maar hij is ook omstreden. Hoe, hoe dat nou komt, dat bespreken we met uh, de schrijver. Naar leiding van een film die eraan komt, geloof ik. Uh, allemaal zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...